Michel Koenen met het NOS-journaal. In Groot-Brittannië is Charles officieel gekroond tot koning. Hij verscheen samen met koningin Camilla op het balkon. Ook prins William en prinses Catherine en hun kinderen waren erbij. De koninklijke familie werd toegejuicht door duizenden mensen. Daarna was er nog een flyover met onder meer gevechtsvliegtuigen van de Britse luchtmacht... In de kroningsceremonie van Charles waren wat nieuwe elementen. Zo was hij de eerste vorst die hard op het gebed King's Prayer voorlas. Zijn voorgangers deden dat in gedachten. Premier Sunak las uit de Bijbel. Hij is een hindoe. En het was voor het eerst dat de lezing door een niet-christen gebeurde. De Oekraïnse luchtmacht claimt dat voor het eerst een Russische hypersonische raket uit de lucht is geschoten door een Patriot-luchtafweersysteem. Dat zou zijn gebeurd in de buurt van Kiev. Experts noemen het opmerkelijk omdat de raket sneller gaat dan het geluid en lastig is neer te halen met het luchtverdedigingssysteem. In India is het dodental in het noordoosten van het land opgelopen tot zeker 54. Ook raakten zeker 150 mensen gewond bij de spanningen tussen verschillende bevolkingsgroepen. Zo hoopt de Maitai, een etnische groep die het hindoeïsme aanhangt, officieel erkend te worden als stam. Tientallen andere stammen zien dat niet zitten. Duizenden militairen zijn naar de afgelegen regio gestuurd die grenst aan Myanmar. Ze moeten daar de orde herstellen en mogen direct schieten bij onrusten. Volgens lokale media is de rust in de vallei nu zo goed als hersteld. En de afsluitdijk is in beide richtingen dicht. Dat komt door een storing aan de brug over de stevens bij Den Oever. De brug zou niet helemaal dicht kunnen... en daardoor kan het verkeer niet over de snelweg A7 die over de afsluitdijk loopt. Het weer nog vanuit het zuidwesten neemt de bewolking langzaam toe en verspreid over het land vallen regen- of onweersbuien. Het is 17 graden in het noorden tot lokaal 21 in het binnenland. En ook vanavond en vannacht wat buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Wijnand Slaan van de ANWB. Op de A5, hoofddorp richting Amsterdam, staat Ville tussen Amsterdam-Westpoort en de aansluiting met de A10, 3 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A10 West richting Zaanstad in de Koentunnel. En daar is nu één tunnelbuis vrij. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 met nu, entertainment for you Oh baby it Felt so good being near to you I really miss you so Tell me darling Where on earth did you go? Lekker een Lekkere start met uh, René Vroger en calling out your name hier bij ZFM Entertainment for You. Goedemiddag. En dat allemaal vanaf de tolweg 10a is dit weer. Twee uurtjes Entertainment for You. We gaan van start met uh, Anthony en hij heeft het over Lente in mijn hart. Iedereen sliep, of niemand iets vertelt, Maar daar fluitend toen blij opgestaan Ik hoorde de vogels achter zon door mij raam. Ik ben eigenlijk zo vroeg niet zo'n held Maar ik ben al te lang bij jou vandaan En daarom ben ik op weg gesneld Want ik heb de lente in mijn hand. En jij die ik ben, ben zit er middenin. Het voelt als in een droom dromen nieuwe start en dit is pas het begin. Want ik heb de lente in mijn hart. En jij die ik ben, ben zit er middenin. Als slaap ik nooit meer uit voor mijn paard Als ik jou mag voor mij win. Toen ik je zag in die kroeg in de stad. Was ik meteen verkocht Je werkte daar en ik zag het gevaar Maar ik heb je steeds opgezocht een drank heb ik bij je besteld We hielden het drinken niet bij Maar ik kreeg jouw nummer en ik heb je gebeld Jij bent als het zonlicht in mij Want ik heb de lente in mijn hart en jij die ik bemin, zit er midden in, Het voelt als in een dromen nieuwe stad En dit is pas het begin Want ik heb de lente in mijn hart En jij die ik bemin, zit er midden in, Als slaap ik nooit meer uit voor mijn part Als ik jammer voor mij weer Want ik heb de lente in mijn hart en jij die ik bemin zit er middenin. Het voelt als in een droom een nieuwe start. En dit is pas het begin. Want ik heb de lente in mijn hart. En jij die ik bemin zit er middenin. Als wapen ik door het weer voor... De nieuwe single van uh, Anthony Joosten. Binnenkort hier in de studio bij uh, CFM en zijn nieuwe single dus getiteld Lente in mijn hart en we gaan zo lekker verder met Frans Bauer en ja, vanavond treedt hij op in Schiedam samen met Sieneke en hier een plaatje van Frans Bauer, jij alleen Jij bent zo bijzonder, zo aardig. Ik zag jou ooit in al mijn dromen, maar ik wist niet dat jij bestond. Toen ik jou ben tegengekomen. Ja, mijn leven vol. Ga naar zfmartisten.nl Zonder jou zeg Nou, Koos zoals dit en zijn het je ogen? En uh, ja, verzoek je aanvragen: ga even naar www.zfmartisten.nl. Even rechtsboven in de hoek. En uh, als je daarop klikt, op dat, uh, op dat balkje, dan uh, ja, je vult alles in, komt het bij mij terecht. Halve en Halve Nick Lowe. Blijft de geweldige plaat in Nickloe en Halve Boy en Halve Man hier bij CFM Entertainment Bureau tot de klokjes van 7 uur. Mijn naam is Fred Hey. Ik zou zeggen een hele goede middag en we gaan verder met Jeff van Vliet en hebben het over voorbij. Nou, dat is het nog lang niet hoor. Nee, het blijft er lekker bij. Entertainment uur 7 uur. En dan uh, gaan we u weer verlaten natuurlijk. Want ja, we hebben ook nog een eigen leven. Ochtend, soms, schijnt, zacht, hart, licht. Met mijn handen streel ik jouw gezicht. Jij bent mijn mooiste bezit. Zonder jou zou ik niet willen leven. Nee, nee. Daarom doet het me zoveel pijn. Dat ik de tranen in je ogen niet kan drogen. Ik kan het niet beseffen. Wat je gisteren tegen me zei, is onze liefde nu dan echt voorbij, voorbij. I'm mm -hmm. Wie wel? Jeff van Vliet was dit en uh, voorbij hier bij CFM Entertainment. Voor jou. Aan de telefoon hebben we Mike van der Linden. Mike, een hele goede middag. Een hele goede middag. Hele goede middag, jongen. Hey. Ja, je zou eigenlijk hier aanwezig zijn geweest, hier in, in, in de studio. Maar uh, ja, er kwam wat tussen. Er kwam wat even wat tussen. Ja, ja, uh, is... dus, uh... ja, gelijk heb je. Hé, hey, uh, nieuwe single. Dit is pas geluk. Ja. Dit is pas geluk, ja. ja wat, wat, is, wat is geluk voor jou? Uh, wat geluk voor mij is, nou, uh, dat ik natuurlijk ben begonnen met zingen. Ja. Uh, ja, dat ik een plaatje ging laten maken, dat, uh, dat was al geluk. Maar ik anderhalf jaar geleden een, een zoontje heb gekregen, dat is ook geluk. Ja, dat is, uh, dus, uh, dat is het mooiste. Dat is het grootste geluk natuurlijk. Ja, ja, ja. Dus, uh, dat is het allerbelangrijkste. En uh, daarom heet het paardje, dit is pas geluk. Oké, okay, is uh, dit nummer is ook ontstaan daardoor? Nou, dat niet op zekere zin, maar uh, wel zeg maar in de, uh, ja, in de levensstijl wat ik uh, mee heb gemaakt en uh, wat er allemaal bij zit, zeg maar. Dat, uh, daarom is wel de titel daarop gebaseerd. Zeg maar. Ja, oké. Okay. En, en uh, wat, ja, hoe, hoe kwam dat zo ineens dan? Want uh, ik kan me voorstellen hè, dat je in een klein kamertje zit en uh, misschien de telefoon erbij. Ja, ja dus het, uh, nou, ik heb, ik heb achter bij mij thuis een kroegje, zeg maar. Ja. Dus uh, daar is het eigenlijk allemaal, uh, allemaal begonnen en uh, ja, ik ben een beetje gaan zingen, een beetje gaan oefenen en een beetje gaan doen. En toen op een gegeven moment ging het steeds, ja, pakte het steeds breder uit en uh, toen ben ik uh, van start gegaan, zeg maar. Oké, okay. en uh, de, de juiste mensen opgezocht, denk ik? Ja, ik ben op een gegeven moment naar de juiste mensen gaan zoeken en uh, toen kom ik op een gegeven moment uit uh, bij uh, de lieve vriend uh, Frank van Ja, en dat is een facebase nummer één? Ja, dat is face-based. Ja, ja, ja. ja. Hey, maar uh, ja, leuk in ieder geval. Uh, wat kunnen wij nog meer van, van jou verwachten wat, buiten deze single uh, dit jaar nog? Uh, legt er nog iets op de plank voor de zomer of zo? Ja, ik wil zeker wel eigenlijk uh, de zomer, dat is uh, heel te kort, iets te kort om dat klaar te krijgen nog. Ja. Uh, maar ik wil zeker wel na de zomer, zeg maar, dat ik wel uh, zeker een nieuwe plaat eruit uit ga brengen. Dus uh, dat lijkt me hartstikke leuk om te doen en uh, zo lekker uh, verder opbouwen. Ja, en dat uh, ook weer samen uh, met, met Frank of? Ja, zeker. En uh, ik ga het ook gewoon de platen laten maken bij, uh, bij Frank Verkooyen. En uh, ik wil wel een beetje hetzelfde als Jan Raan houden. Ja, ja lekker lekkere uh, lekkere feestplaten en zo en uh, ja, wat ja. goed gedaan is. Ja. Ja, mensen blij maken dat ja, is het belangrijkste. Ja. Sta hij nog ergens uh, in het land uh, de komende evenementen zomer? Uh, ik heb wel wat evenementen in uh, uh, Dordrecht, uh, in Rotterdam. Ik heb er ook eentje in uh, Tilburg. Dus we gaan de komende zomer wel, uh, wel lekker los, zeg maar. Ah, oké. Okay. En, en uh, wat ga je doen met de kerst? Met de kerst? Met, met de kerst ga ik, uh, ga ik uh, lekker uh, aan het diner zitten. Met mijn familie, met mijn schoonouders. Dan gaan we lekker goed metten. En dan ga ik ook altijd één, één dagje gaan we altijd lekker uit eten bij Van de Valk. Ah, oké. Okay. Gelijk heb je. Ja. En uh, ga, je, ga je... Want ben jij een, uh, echt een kerstmens? Ja, ik ben wel een kerstmens. Ik vind het wel leuk. Ik vind de sfeer hartstikke leuk. Alleen een, uh, een kerstboom is niet mijn ding. Dat ik, ik vind het allemaal zo <laughs> van proef in huis. Ja. Als ik heel eerlijk zeg. Ja, ja. Het mag zijn, zeg maar. Ja. Dan ga je wel een single... Uh, heb je trouwens een Nee, je hebt geen kerstsingle, hoor Nee, ik vind kerstingen, maar nee. misschien is het wel leuk om te doen. Ja. Dat ik een uh, leuke kersting kan maken, dat lijkt me ook wel leuk. <coughs> ja, mooie mooie kerstbellet is uh, altijd op zijn plek natuurlijk. Ja, zeker waar. En zowel Engels als Nederlands, dat maakt niet uit. Nee, dat maakt helemaal niks uit. Maar het is wel leuk om het uh, in je repertoire te hebben. Ja, hey, want heb jij ook een uh, site, uh, Mike? Nee, ik heb geen site. Ik doe het nu nog heel even via Facebook en via Instagram. Uh, dus... Daar, daar doe ik wel even mijn socialiteiten. TikTok en uh, Snapchat? Nee, Snapchat heb ik niet. Um, omdat eigenlijk... Vind ik Snapchat vind ik iets voor mensen die... Uh, ja, heel veel uh, vieze plaatjes naar elkaar toe sturen. En uh, de rest van... Uh, <laughs> ik heb, ik heb van, geen idee uh, hier, eerlijk gezegd, Mike. <laughs> nee, ja. Dus daarom dat ik er eigenlijk niet op zit. Nee, nee. Dus uh, ik zit lekker op Facebook en op Instagram. Dat is voor mij al voldoende. Ja, ja. Oké. Okay. Hey, um, ja, we, we, gaan je, we gaan je volgen de komende zomer en uh, nou ja, hopelijk uh, zit er een, een mooie uh, kerstballet in. Ja, het zou hartstikke leuk zijn en ik, uh, ik wil zeker een volgende keer bij jullie langskomen. Ik vind het heel jammer dat ik er niet mocht zijn. Ja, nee, ja goed. Maar, uh, er kwam een uh, ja, last wat tussen en uh, precies uh, totaal dat we jullie langskomen. Dus. Ik, ik, zeg, ik zeg altijd uh, bij de volgende single misschien, dan uh, komt het goed. Ja, dan komt het helemaal goed. Oké, okay, Mike. Hey, als jij hem aankondigt, dan ga ik hem draaien. Ja, nou, beste lijfdraars. Dit is mijn eerste single. Dit is pas geluk. Hey, ik wens jou een heel, uh, hele fijne avond natuurlijk. En een heel goed ja. weekend. Zelfde. En uh, bedankt. Tot de volgende ronde. Tot de volgende ronde. Hartstikke bedankt. Hey, dankjewel je Mike. Dag hoor. Dag. Hoi, hoi. Dat was dan Mike van der Linden. Eh, ja, wat een prachtige plaat, hè? Ja, dit is pas geluk. Hé, hey, um, ja, we gaan nog een plaatje draaien... en dan um, gaan we zo natuurlijk eventjes een verzoekje doen. Maar eerst eventjes Pretty Belinda. Ja, en het allemaal gezongen door Chris Andrews natuurlijk. Red hij hier, tot 7 uur...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 Down on the river Wanted to have her Pretty Belinda Her eyes were exciting Her hair it was golden Her lips were inviting My heart is stolen Now we're together Me and Belinda Now and forever Me and Belinda Lives in a boathouse Down on the river Everyone called her Pretty Belinda Went to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 Just for a look at pretty Belinda. Now I have wet, uh, my pretty Belinda. And that's what I said, to uh, my pretty Belinda. She gave me a heart and made me a promise. We live apart, Belinda is on this. We live in a boat house down on the river. Everyone calls her pretty Belinda. We live in a boathouse. my wife Chris Andrews en Pretty Belinda hier bij ZFM Entertainment View. We gaan een, een lekker plaatje draaien, een verzoekje en dat is afkomstig van uh, Whipper Rotterdam. En die wilde graag horen een plaatje voor uh, ja zo'n uh, dankjewel daarvoor en uh, Wede helft uh, dankjewel ook namens haar. En ja morgen plaatje uitkiezen van Henk Bernard en ooit zien wij elkaar weer. En voor jou is het tijd om nu te gaan Als door de wind gedragen blad Laat je maar dragen door de wind Als het bloed in jouw aderen stolt En jouw hart houdt op met slaan En je naar boven naar de engel zult gaan Er staat iets na dit leven Je zult het zien Sluit ik me al. Samen for you, in het hoofd, in het hart. Vanuit Tiel gaan we naar uh, Schiedam. Rox van der Uw was dit. En uh, geef mij maar een ticket naar de zon. zon Als ze niet zo verdomd duurde waren. Nou, dat is echt niet met normaal. Met maar goed, het is niet anders. Oh, oh ja, zeker. Rox van der Uw dus. En uh, ja, een ticket naar de zon... En het volgende verzoekje wordt aangevraagd door Miranda Rotterdam. En die gaat vanavond natuurlijk lekker naar Schiedam. Frans Bouwer en Sineke. En ik heb genomen een lot uit de loterij. Blijf er lekker bij, want we gaan zo bellen met Gerrit Vos. Ja, dat was hij dan. Sineke. Samen met Frans Bouwen. Frans Hoe je het zeggen wil. Aangevraagd door Miranda uit Rotterdam. En uh, ja. Die gaat uh, nu onderweg. Uh, ze uh, naar uh, Schiedam toe. Voor de optreden van uh, Frans van Sineke natuurlijk. Entertainment voor u tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja. We hebben weer uh, iemand aan de telefoon natuurlijk. En dat is... Uh, in dit geval Gerrit Vos. Oh, Gerrit, een hele goede middag nog. Hey, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Ja, goed. Ja, lekker thuis en uit op de bank. Ja, nou, ik, ik ben net afgewerkt van, van, van werken. Ah, oké. Okay. En wat voor werk doe je, Gerrit? Ik, doe, uh, ik heb vandaag een overkapping gezet. Aha. Lekker. Ja. Dat is, ja, soms, is soms wel nodig, zou ik zeggen, hier ook. Ja, ja, ja, ja, ja. Hé, hey. hey, maar uh, ja, we bellen natuurlijk vanwege jouw uh, nieuwe single. Jij krijgt ja. mijn tranen niet cadeau. Ja, dat klopt. En, ja, en, en, en hoe kom je aan de titel? En uh, ja, hoe is het eigenlijk uh, al uh, ontstaan? Uh, even in en kort. Ik heb een jaar geleden heb ik uh, een nummer uitgebracht. Uh, Duizend Rood Rozen. Ja. Uh, ja om, met de drukte van mijn werk en met de optredens. Uh, heb ik Manfred en uh, Carlo gevraagd om een nummer te schrijven. En uh, Carlo en... Uh, Manfred gedaan. Ze hebben, uh, Manfred had de muziek bijgemaakt. En zo is het nummer ontstaan. Oké. Okay. Dus eigenlijk uh, op een hele simpele manier. Ja, hun, die, uh, hun die hebben uh, ja, voor mij de tekst geschreven. Ja. Ik, heb, ik heb hem ingezongen. En uh, hun die hebben het verder eens uh, afgemaakt. Ja, want uh, jij schrijft zelf geen teksten? Ja, ik schrijf wel teksten. Maar ja, ik had uh, ja, nu, nu even geen tijd. <laughs> Oké, okay, ja, ja, dat kan dus ook. Ik, nee. ik heb wel weer een nieuwe single uh, ingezongen. Ja. Dus uh, manfred heeft even ook weer uh, muziek gemaakt. En er wordt ook weer een hele mooi nummer. En wanneer gaat die uitkomen, uh, Gerrit? Uh, als het goed is, eind juni. Eind juni, oké. Okay. Dus zeggen uh, ja, begin van de zomer eigenlijk, hè? Ja, ja, ja, ja. Hey, en, uh, ja, we, we, het zijn al leuke titels, want jij hebt natuurlijk, uh, je krijgt natuurlijk met tranen niet cadeau. En dan heb je natuurlijk die duizend uh, rode rozen. Ja. En dan duizend ja. mooie dromen. Ja, ook al, ja. Maar, ja, <laughs> ja, maar, ja, ja, ja. Best een romanticus, of niet? Jawel, jawel, jawel, jawel. Ja? Ja. Ah, oké. Okay. Hé, hey, en um, nou ja, de nieuwe singer die komt dus begin zomer uit. en ja. uh, Kunnen mensen jou ergens volgen op, uh, op een site? Of, uh... Ja, uh, ja, het beste ben ik te volgen op Facebook. Ja. Uh, ik zit ook op Twitter, maar ja, ik doe met Twitter eigenlijk niet veel. Ik mm. kan een website, maar ja, dat weer wel druk bezocht. Maar ik ken niet altijd uh, met de, op een website de mensen niet direct uh, benaderen. Dus, en op Facebook wel. Mm, ja, ja, ja. ja, ik zou zeggen: altijd uh, eh, zet er een link op. Ja, maar zeg, ik, ik, heb, ja, ik heb ook een keer uh, een, een hele mooie website gehad. Ja. En, en die is toen uh, gekaapt. Weet wat je is? oké, oh, oké, okay, okay, ja. Ja, ja nou, ja. nou. Dat is met, met, met, met mijn site. Want okay. ja, er kwamen zo volgers op en uit uh, alle landen. Ja, en op een gegeven moment hebben ze die gekaapt, Dus ja, dan is hij hier weg. Ja. Oké, okay, dus ja, het beste gewoon via Facebook. Ja, de, ja. En, en via Rood het Blauw. kunnen ze mij ook volgen. Ja, voor de, de site Rood Heet, Blauw inderdaad kunnen ze jou ook ja, volgen. Ja, ja, ja. Ah, okay. en dan kunnen ze mij ook boeken. Ze kennen mij ook boeken. Met telefoonnummer staat op uh, mijn Facebook. Ja, want op Facebook staat ook uh, jouw agenda. Uh, nou, nee. Tenminste het waarde en wanneer, wanneer je optreedt. Ja, ik doe wel uh, posters delen en zo en uh, uh, waar ik moet optreden met ja, gesloten feesten en Besloten zo. Ja, dat denk ik ja. niet op de app toch gedaan. Nee, nee, nee, logisch hè. Ja. Hey, we gaan, uh, we gaan jou blijven volgen Gerrit. Jo. En dus... uh, ik zou zeggen als jij hem aankondigt, dan, ja, ga, dan ga ik hem draaien. Jo. beste luisteraars, hier is de nieuwe single waar Gerrit was. Je krijgt die tranen van mij niet cadeau. Hey, Gerrit, ik zou zeggen, dankjewel. Ja, jullie ook bedankt. Ja, graag gedaan. En uh, wie weet, uh, tot de volgende ronde in, uh, in de studio. Oké. Okay. Hey, dankjewel hè. Uh, fijne avond. Hetzelfde, goed weekend. Bye, bye. Hoi, hoi. Jij krijgt mijn tranen niet cadeau, maar alles Het leven gaat door, het leven gaat door, het leven gaat door. Je vindt het geluk en dan ga je ervoor, ga je er helemaal voor. als Gerrit Vos en had het over... mijn tranen, krijg je... niet cadeau. Entertainment for you. In het hoofd... in het hart. Als je dat maar weet... Jolanda Zomer... en uh, dans nog een keer... met mij. En uh, ja, we gaan als een sneltrein... gaan we op... Uh, naar het nieuws van 6 uur. Dus uh, blijf er lekker bij... want zo direct in 2 uur nog een heleboel dingen... Is nog niet leeg en jij wilt nu alweer gaan. Jij ja, weet, dat doet me pijn, een laatste kus en een traan. Maar jij vertrekt niet voor altijd, dat geeft hoop en het verlicht. Ik luister nog naar een love song ik doe mijn oog I'm